De bassist van Sir James? Ja, ja, ja nou, hij spuugt niet op een sigaretje, zeg maar, dus uh, hij lustig graag. Maar ja, buiten die pauzes om wordt er wel hard gewerkt, moet ik ook wel toegeven. Dus ja, die pauzes verdient hij wel, zeg maar. Even een kleine disclaimer, hij zit niet aan het bier, hij zit gewoon aan de ice tea. Ik moet, rijden, <laughs> ik, moet, ik moet nog rijden, jongens, ik heb een goede reden. Oké, okay, nou dan uh, sluit ik het af uh, met uh, Tomaso. Uh, als, uh, als jullie, uh, ja, waar, waar, zijn, uh, waar kunnen de mensen jullie op vinden uh, op internet? Uh, nou, te beginnen met onze website www.sirjamesmusic.com uh, We hebben een Sir James Hives, hebben we ook nog, Sir een MySpace, uh, Facebook, Twitter, alles. Je kunt ons overal volgen. Goed. Sir James 2.0, en uh, jou kunnen ze vinden in welke kroegen? Uh, patronaat, voornamelijk. <laughs> en alleen maar een patronaat, altijd. Thuiskroeg, te gek. Goed ze zuipen te veel, ze Ja, te veel. Het, was wel een, het, was, het was inderdaad een uh, feestband hoor, eerlijk gezegd. Sir James was dat. Uh, Sir James we Daar musical. heb ik alleen maar respect voor hoor, echt. .com, daar zijn ze op te vinden. En anders op de myspace www.myspace.com slash Sir James Band. Nou, dat uh, was ook gelijk meteen het uh, eerste uur van deze Alternative FM... Straks gaan we natuurlijk nog veel meer aandacht besteden aan natuurlijk de Rob akda Met daarin natuurlijk onder andere de winnaars van die vierde voorronde Gangster. En misschien gaan we ze nog wel even proberen te bellen in het tweede uur. Dus blijf luisteren naar Alternative FM. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.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 I got them colours, not it's black and white like that, man. Nah. Come on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 With the rest in it Incomplete when I miss it See that we all carry colors or to share with each other I'ma be me And you could still be you But we'd be so much more What we feel in the doom I hit it Take a look at my painting, baby It's all me Please look carefully Take a look what I made, Now baby It's all me Please be careful, please Take a look at my painting, baby It's all us Colors are the dust. Take a look what I made, now baby. It's all mine.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 Shh, so don't talk. For so far, silence can guide us, can mend broken hearts. Lose me on the surface, come and meet me underneath. 'Cause every word I drop is another falling under me. Take a look at my painting, baby. It's on me. Please look carefully. Take a look what I made, now, baby. It's on me. Please be careful. Please. Take a look at my painting, baby. It's all. You are alternate Please be careful, please Take a look at my paints and bibber. It's on me Please look carefully Take a look what I meant alweer de derde act van deze avond. En wat een schitterend gevarieerd aanbod krijgen jullie toch voor je kiezen... hier bij deze laatste voorronde van de Rob Act Award. Ik word er zelf helemaal blij van. Echt waar. We krijgen nu een veelzijdige artiest die vol inspiratie en plannen zit. Jawel. Hij is één bonk positieve energie, kan ik je verklappen. Hij Kom even wat dichterbij staan, want die bonk positieve energie... die wil ook een beetje jullie voelen. Hebben jullie een beetje, jullie aanwezigheid zeker op zijn minst kunnen ruiken. Jongens en meisjes, vanavond is jullie kans om je toekomstige favoriete superheld te ontmoeten. Geef een enorme applaus voor Urban! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Goedenavond, partnernaar. Laten we jullie even horen! Oké okay, dan. Ik ga het zelf niet brengen, want mijn boy Urban gaat het voor jullie brengen. We hebben een beetje hulp nodig. Laat me jullie horen, zeg allemaal gewoon Europe's in je system. Maar ik zeg Europe's zeg jullie in je system. Europe's in je system. Europe's, Urups in je system. Europe's in hey, Urps. Wat ben je. man? Ik heb ben tijd niet meer gesproken, kan het nog steeds niet geloven. Dit had niet zo geloven. Zeker doe ik ik ben ondertussen alweer een paar jaren zoek met de rennen ver. ver Daaraan beginnende stopte voor mij het tijdbesterf Een, tijd. een jarenplanning, dat lag dus niet in mijn bestemd. Leef maar van dag tot dag, Joost mag weten waar het Rijnen zal eindigen Of ik maar twijfel natuurlijk wel. wel, maar toch uiteindelijk het verfijnen van reizen Ze dus schrijven is te verleidelijk Eigenlijk prijs ik me rijkelijk door rijmende feiten te de pleiten En feitelijk zijn begrijpen dus al reizende Vragen in, in mijn achterhoofd En helemaal als een dame me ineens afgebroken Achterlaat Ach, staan, ik Vertrouw nog aan haar graf En ik beland in die al op een oudste maagstaan. Oh, maar ja, ja, al zou ik er zelf vast onder doorgaan. Dan zijn er alsnog te veel die me toonst dat ik doorga. En dan ook de loop tot ik echt op mijn spoor sta. Hou mezelf gefocust totdat ik weer op de top sta. Yeah. Het leven lijkt op een zo En het maakt me echt gek, en dan maakt ik de dames. Dankjewel mensen. Word patronaat, Zet een beetje aan En dat was dus de derde echt voor die avond. Urban. Inderdaad. Urban. Heel raar, want dit was de enige hiphop band trouwens die gewoon überhaupt een heel Robben acht heeft opgetreden. Dat, was het nu? dat kun je wel zeggen, ja. En uh, wat ook zo leuk was aan het eind uh, van, het, uh, van het oordeel van de jury, dat die broek van die gozer dus ook echt niet kon. Het was uh, die hing zwart uh, op zijn <laughs> enkels, maar. Uh, het is niet gelogen. Het was zeker heel positief wat, uh, wat deze gast uh, bracht. En uh, op een gegeven moment werd ik er toch wel een beetje stil van. Op het moment dat hij zei van deze die draag ik op aan een van mijn beste vrienden. Toen kreeg ik het toch wel even een beetje kippenvel. Want je, hij kreeg wel het hele publiek kreeg hij mee met, toen, met al die twee andere gasten erbij. Dus, uh, toen, had jij, toen had jij gewoon dat oeh, momentje. Ja, toen, toen had ik er toch wel zoiets van uh, kijk uh, dan, dan, dan laat je toch ook zien dat je wat, uh, wat kan. Nou, hij heeft dat ook wel zeker uh, uh, heeft, hij, uh, heeft hij dat uh, bewezen. Dus, dus ja, ik, ik uh, kan niet anders zeggen dat hij uh, dat heel goed, uh, goed gedaan heeft. Klaar. Misschien is dit de eerste uh, radio optreden van Urban als het gaat om het uh, praten over zijn muziek. Maar dat gaan we dan nu meteen doen. Urban, uh, wie ben je? Nou, zoals je zelf al zegt, uh, Urban, AK, Urban City System. Of je favoriete Superheld. Favoriete Superheld, heb je die dan? Ja, ik heb er zoveel man. Ik ben uh, Superheld de gek als het daarom gaat. Spider-Man, Superman. Wie moet jij kiezen? Wie is jouw favoriet, zeg maar? Uh, Gambit, man. Maar als, je, uh, ja, Gambit. maar als het om die twee gaat, Spider-Man. Ja? Maar waarvoor Gambit? Omdat hij uh, met die kaarten. Niet alleen dat. Uh, de man gewoon zelf als addit doet, weet je. Dit is, is wel een, een beetje het ding waar ik wel op kijk, weet je. De, gewoon een beetje layback, misschien het allemaal wel. Okay, is dat ook een beetje jullie stijl van jullie muziek daarin? Of? Uh, nee, nee, nee. Adder uh, um, doet niet echt, maar, maar zeker wel in ieder geval van dat we echt knallen op steeds. Het is geen 100%, we geven 300%. Op zijn minst. Even die andere twee jongens, want uh, die zijn minstens net zo belangrijk als, uh, als, als het erop aankomt. Want ja, uh, één is iemand uh, die uh, met jou meedoet. Wie is dat dan? Nou, ik denk dat hij dat het beste zelf krijgt. Ah, dan ga ik het even aan hem vragen. Wie ben jij? Ja, MCA, ja. TVA, ja, ja, Amsterdam-Noord. 21, 21 jaar. Ja. Ik rol gewoon met mijn boy als back op MC. En zelf doe ik ook wat dingen voor. Nou, hoe, hoe, hoe zijn jullie aan, aan elkaar gekomen? Ja, ik ken deze jongen vanaf toen ik uh, bijna mijn Pampen liep, en ik heb <laughs> <even> afgewezen. <laughs> dus hierdoor uh, Het is zo geklikt. gewoon sowieso gewoon, hier. Moet het ook uh, klikken? Ja. Ja, want als ik niet klik, als ik niet met je kan uh, omgaan, ik kan niet met je communiceren. Dan heeft het geen nut om met je te hangen en, zo, en muziek te maken. Dat vind ik. Maar waren jullie al, uh, van, van kleins af aan, waren jullie toen al heel vroeg al bezig met hip hop Dat jullie echt een, uh, uh, ja, een soort op schoolplein al een beetje die edit toe kregen, weet je? wel, muziek luisteren van, uh, van de tv en zo. Nou, dat was echt, ja, ik, ik zag het echt meer hem als voorbeeld. En hij... Nog een paar andere gasten uit de buurt waren dan echt vanaf jongens leeftijd aan het rappen tegen elkaar, battles en zo. Nee, ik vond het wel rustig, chill en zo, dat muziek, weet je. Dus ik dacht, ik ben het ook gaan proberen. Ik had het bij een uh, andere vriend van ons. En bij hem bleef ik gewoon hangen, weet je. En daar ben ik het gaan leren en ben ik met hem gewoon meegenomen me mee naar optredens en zo. En zo ben ik helemaal gewoon, uh, tot waar ik nu ben, gewoon mijn ding. Hey, <laughs> clipjes op internet, optredens daar gaat, overal, okay. je. Dat, is... dat is ja, ja. Dan is er ook nog een nummer drie. Dan loop ik nu even naartoe. Ja, de naar nummer drie, dat is uh, de DJ. Ja, dat is de DJ. Ik, uh, eigenlijk ook rapper gewoon, weet je. Maar uh, vandaag, en uh, toevallig pas geleden, support ik deze man even om te draaien voor hem. Dus uh, ik heb even die platen gedraaid voor hem, mijn naam is Opium. Ze kunnen me kennen van oh jawel, of van dit of dat, weet je. Maar uh, vandaag uh, draaien voor Urbs en ja. Die, uh, ja, ik vond het gezellig, weet je. Ik bedoel, hij is altijd live, weet je. Dan is het altijd aan, gewoon staat hij te springen en uh, iedereen wordt er gezellig van, weet je. En dan vind ik het ook dope om dat daarvoor te draaien, weet je. Oké, okay, uh, ja, want, want hij heeft, was net er, toch wel even in staat om de, een beetje de zaal mee te krijgen. Want ik bedoel, ik heb die andere optredens ook gezien. En het was leuk, maar ze waren echt met zichzelf bezig en met het podium. Maar hij kreeg alle handen, echt werkelijk alle handen die daar stonden, die kreeg hij in de lucht. En dat is mooi, dat is een is live show. Ja, daar doe, ja, doe je het voor? En daar doe je het voor, voor de liefde. Is het voor de liefde? We doen het echt voor die liefde. Ik bedoel, niks is leuker dan te moeten zien dat als je muziek maakt en, en je ziet die mensen helemaal lachen of gewoon echt gewoon genieten van je hele houding op steeds. Dat geeft alleen maar adrenaline en dan kan je alleen maar op doorgaan, denk je. Ben je ook een beetje een gepassioneerd mens? Ja, ja, ja, ja, zeker wel, zeker wel. ja, ja. Uh, even over uh, jullie, uh, ja, jullie repertoire, of uh, in ieder geval de, de, de dingen die jullie uh, brengen. Uh, komt het uh, heel, heel veel van jouw hand af? Um, nou ja, dat, dat hangt er vanaf, want we, we, het is een heel groot netwerk in principe. En uh, ja, naast rappen maak ik inderdaad ook wel zelf beats. Dat ik zo nu en dan ook een eigen beat voor mezelf maak. Maar uh, er zijn een legio aan producers met wie we samenwerken en bij wie we beats komen halen. Het is iedere keer, uh, uh, ja, vooral netwerken en uh, bezig zijn. Hè. Zolang we productief zijn. En Amsterdam is toch een beetje de stad uh, waar je hart uh, ligt? Ja, 100%. ja, ja, ja. ja. Dat mogen we duidelijk zijn. <laughs> Dankjewel. Oké, okay, alsjeblieft. En hey, jullie ook. Hartelijk dank. Toch wel leuk Elektrica. Toch wel leuk Absoluut, elektrica. Alleen dat hebben ze zeker opgenomen op Omaha Beach Op Normandie, denk ik Ja, het lijkt er wel op Tijdens is net oorlog Tijdens die day in 1944 Maar goed Nou, we gaan weer verder met de volgende Klant, ik weet niet welke dat is nou, het is, uh, de volgende is Wave, uh, uh, Wave, Wave, Zero. Zero. Wave ja, Zero. Wave Zero is dus de winnaar van. Uh... Trunners up. Oh, telefoon. Is dat hier? Nee. Oh, dat is daar! Dat is op, jouw, uh, dat is op die sop. Geweldig. Dat, is gewoon, dat gaat gewoon één keer door. Het uh, gaat maar door. Het gaat één uh, keer door. Het is gaat echt niet normaal. Door. Nou.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 Dit is dus de winnaar, hè? de runner-up. Zij staan in de finale op die april. Geniet ervan, dit is leuk. The. <smart noise> Zero, met het eerste nummer wat zo speelde bij de Rob Achter wordt En geweldig. Dit was mooi, hè? Ja, ik zal je nog wat vertellen. Tijdens het luisteren van deze muziek... Uh, vind ik ook dat er zelfs nog een randje Alice in Chains in zit. Alice in Chains? Ja. Yeah. En daar is het te de minder, de minder dramatisch voor, zeg maar. Nou, maar er zit toch wel heel duidelijk een randje. Maar uh, heel duidelijk vind ik toch de, de psychedelische invloed... Van, uh, van deze band, van Pink Floyd... New Wave zit er zeker in. Zoals ze ook zelf zeggen. En uh, ja, uh, het is, it, it is, it is heel, heel apart. Uh, de, het, het lijkt net alsof je gewoon ergens in de verte met je mind ergens aan het zweven is. Nou, dat klopt ook wel, want het is psychedelisch. Dus, dus dat, dat, uh, je, je hebt er een bepaald kleurbeeld heb je er zelfs ook nog bij als je naar, dit, naar deze muziek uh, zit te luisteren. Drie man, Tom, Koen en Willem, dat zijn uh, de mensen van uh, Wave Zero. Zij hebben, de, zeg maar, als runner-up kwamen ze eruit in die vierde voorronde. En toen moest er natuurlijk nog de beste runner-up worden aangewezen. Nou, de runners-up waren Tess uit de eerste voorronde. In de tweede voorronde was het Klopje Popje. In de derde voorronde hadden we De Treats. En in de vierde voorronde was het dus deze Wave Zero. Nou, dan zou je denken van, we gaan lekker voor het vernieuwen. Klopje Popje, maar die werd het dus niet. En dus werden deze jongens uiteindelijk wel... Zij, uh, zien we dus, uh, ga, wij gaan ze dus terugzien op 2 april in de grote zaal van uh, Patronaat. Dus Web Zero is de beste runner-up uit uh, het uh, Rob wordt gekomen. Nou, laten we maar eens uh, verder gaan weer. This is our time. Play het fucking loud! Finally, there's an alternative. En we gaan verder met een nieuw bandje uit Amerika Vancouver, hè? The Japan Droids. Hard Sweets. Middag, wat is Dat dit maakt een maakt. lekkere plaats zeg. Heerlijk. Van de Japandroids. En Japandroids uit Vancouver heeft dit nummer gemaakt. Sweets van het album Post. Nou, weer terug naar de vierde voorronde van de Rob Agda Award. Waar we kennis maken met Tenedle. En P.P. Fischer zal het weer aardig aangaan kondigen bij jullie thuis. Abba, abba, abba, abba, abba, abba. Ja, we gaan ons opmaken. ...voor de afsluitende act van deze vierde en laatste voorronde van de Rob Acta Awards van deze jaargang. Sterker nog, de afsluitende act van deze voorrondes. De allerlaatste act van de voorrondes. Hierna gaan wij luisteren zo dadelijk naar wat de jury hierover allemaal te zeggen heeft. En welke acts er doorgaan naar de finale. Het zal mij benieuwen uiteindelijk. Zo hebben wij een zeer gevarieerde avond mogen meemaken. Zo was bijvoorbeeld de zanger van de vorige band uh, Italiaans... Maar we hebben nu iemand die ook echt helemaal Italiaans is en ook in het Italiaans gaat zingen voor jullie, jawel. Als het goed is hebben jullie wat flyers ook gekregen, jullie hebben flyers rondgedeeld, hè? Dus jullie kunnen ook de liedjes een beetje uh, zelf meelezen uh, in het Italiaans, maar de vertaling staat daarnaast. Deze chansonnier, let op hè, chansonnier is het. Het is dus rustige muziek, het zou lekker zijn als jullie dus ook een beetje rustig willen zijn. Zou wel op zijn plaats zijn, lijkt mij. Ik weet het, is moeilijk, hè? maar uh, jullie kunnen dat makkelijk opbrengen, volgens mij. Jullie zijn een groot publiek. <clears throat> ja. Helemaal uit Florence. Jawel, helemaal uit Florence gekomen. Dus we hebben nu ook echt een hele internationale avond vanavond. Afgezien van een gevarieerd muzikaal aanbod, ook een internationaal aanbod. Uh, hij heeft ook een aantal vrienden meegenomen. Hij vroeg me even de namen van de vrienden te noemen. In ieder geval ook uit uh, Florence, Italië, op gitaar. Eduardo Rigini. Jawel, dank u. Op trompet, Rocco Bruni. Oh, sorry, Brunori. Scusa, scusa. Uit Haarlem, op drums, Freek Kroon. Jawel. De man die voor jullie gaat optreden hij heeft een immense geschiedenis. Ik heb een enorme uitgebreide biografie tot me gekregen. Het is te lang om het aan jullie uit te leggen. Hij is al heel lang bezig. Zeer indrukwekkende geschiedenis. Uh, maakt muziek voor theater, uh, voor alles en nog wat. Vandaag is hij hier als chansonnier. Hij heeft al verschillende albums uitgebracht. Zijn laatste album kunnen jullie ook na afloop bij hem kopen voor slechts 10 euro. Dat is een vriendenprijs. Mocht je geïnteresseerd zijn, doe dat. Ik raad het je aan. Hij is bezig met het maken van een nieuw album dat gaat uitkomen dit jaar. En vandaag gaat hij drie liedjes daarvan presenteren voor jullie. Ik heb genoeg geluld. Genoeg geluld. Ik ga proberen de naam goed uit te spreken. Geef een enorm applaus voor Tenera! Intro Cosa non puoi diverte che sei pronto a rinnegare il terrore le hai I'm a la chiamare sangue, cosa ti rimane quando sfondi la gran cassa e il cuore esplode? Sono ecce frisco tuo, ma non sono il vostro caso prima. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het, bij ons in de studio betreft het al dat we er niet heel erg naar luisteren. Nee, maar uh, hij doet, uh, doet gewoon vreselijk zijn best. En het is ook volgens mij ook heel wat moeilijke mu muziek. Om gewoon even... Uh, daar moet je gewoon de tijd voor nemen, denk ik. Om even dat tot je door te laten dringen. Maar voor een uh, show... ala uh, la Rob Agda wordt... Of tenminste in een zaal staan. Nou, dat uh, zei de jury ook. Bladmuziek op het podium... Nou, oh, vraagteken. En, uh, het zou goed zijn voor het theater, maar meer dan ook niet. Uh, daar wil ik uh, niks afdoen aan uh, Ten Edelen zelf. Want ja, de man uh, heeft dat toch met een uh, bepaalde overgave... heeft hij uh, het proberen te brengen. Maar ik denk dat er een bepaalde... Uh, ja, hoe noem je dat? Een vonk naar het publiek, dat dat niet uh, helemaal lukte. Dus dat was het uh, verhaal van Ten Edelen. En Menno, want als het goed is... blijft er dan nog één over... Inderdaad, we gaan. Uh, dat is uh, gangster met uh, uitroepteken, komma, komma, uitroepteken, gangster. Ja. Uitroepteken, kom komma, komma, uitroepteken. Ja, die die die die, uh, kommaatjes die dan helemaal aan het, uh, die staan dan onderaan tussen die twee uitroeptekens in. Maar als je goed kijkt, dan zie je ook dat daar een soort van uh, handje met uh, de twee uh, middelste vingers naar beneden zijn. Hè? Dus. Met uh, andere woorden, uh, Met dit. andere een. Uh, dacht, dacht het wel? Teken. Dat, we, uh... gaan, we gaan even verder. Danko Jones, play the blues. Daarna gaan we terug met Gangster oh, komen. Oké, okay, oké. Okay. Helemaal goed. Danko Jones. With a gun Mr. Fred McDowell lost his pride When he begged his girl to stay Mr. Robert Johnson lost his life With too much love one day blijven voor de volgende band die we gaan uh, draaien. Ja. Dat is natuurlijk Gangsta. Even, even, wat anders, want dat vind ik nou wel leuk, want ik zit op de MySpace en wat wordt er gezegd op de MySpace? Het brein dat kwam uit de ruimte treedt op in Alternative FM akoestische live radio show op donderdag 25 maart 2010. Kijk, dat vinden we altijd erg prettig als het dus ook op de MySpace dus gewoon <lacht> reclame wordt gemaakt. Absoluut, dat is heel gaaf. Ja, dat wel is wel erg leuk. Maar op dit moment. Onder de telefoon of op, uh, op de knop, daar hangt Daan van de Putten. Goedenavond, Daan. Goedenavond. Ja, want uh, jij bent uh, de gitarist van Gangster. Absoluut. Absoluut. Ja. <laughs> en jullie, en uh, Ja, want het was toch wel een beetje een soort van Sven Kramer moment eigenlijk ook voor jullie. Hè? Een paar weken terug op die vrijdagavond. Want iedereen dacht dat jullie er in de runners-up waren, maar uiteindelijk bleken jullie gewoon de winnaars te, te zijn. Ja, dat was een beetje een, een rare situatie. We werden als uh, runner-up verkozen. Yeah. En eigenlijk wist ik dat er een aantal goede bands bij de runner-up zitten. Waaronder de Street en uh, Klopje Popje. Yeah. Uiteindelijk was Klopje Popje gedistalliseerd. Waarom? En was de, uh, omdat het, gro het grootste gedeelte niet uit uh, de regen kwam halen. Mm. Dat, uh, dat werd mij later verteld. Dus uh, ja, wij waren runner-up en wij waren zero uh, winnaar vanavond. Yeah. En wij wel dus de runner-up winnaar. En ik kom thuis en om uh, half twee was het, of één uur s'avonds, krijg ik een belletje van de organisatie. Van, uh, nou, ik heb een beetje vreemd nieuws, maar jullie hebben toch gewonnen. <laughs> <Sjoen>. <laughs> dus het was een uh, hele rare situatie. We ja. waren hoe dan ook wel door. Ja. Maar na de finale, maar ja, toch onze glorie op de, op de avond zelf uh, een beetje gestolen. Ja, nou ja, goed. Uh, het, kijk, als Sven Kramer uh, verkeerd uh, rijdt, dan moet je de jury toch ook niet kwalijk nemen, denk ik. Eh... Uh, Nee ja, ja kijk, de, de, de jury kon er in principe niks aan doen en de presentator Peper ook niet. Nee. Uh, degene die het uitgeschreven uh, heeft, die heeft het uh, verkeerd uh, opgeschreven. En, uh, ah. en dan was zijn nou, blij dat wel de runner-up de winnaar was. Ja. Want anders hadden we straks niet eens als, uh, hadden we niet door geweest. Nee. En dan was het nog een grotere teleurstelling geweest. Ja. Uh, even over die avond uh, nog, nog in uh, in ja een nemen. Het was, het was ook een hele bijzondere avond, ook voor jullie, geloof ik, toch? Uh, hoe bedoel je? Welk nou, ook... nou, ik, ik heb me laten vertellen, want uh, jullie hebben allemaal toch een beetje een conservatoriumachtergrond. Ja, ja. En daar ja. doe ik op. Ah, oké, okay, nou ja, kijk, een, een bijzonder, ehm, um, wij spelen wel met het gevoel van een, een gig is een gig. We willen gewoon zoveel mogelijk optreden. Mm -hmm. Maar inderdaad, het is wel voor mijn eindexamen. Dat dacht dus, ik Dus, uh, en nu is, uh, is met, uh, met, met dit optreden weer een extra optreden gegenereerd. Uh, 2 april in, uh, vrijdag in, het, in de zaal van het paternaat. Mm -hmm. En dat is alleen maar leuk om ervaring op te doen voor, voor deze band. Want deze band bestaat nog maar vijf maanden. En er zijn een hele hoop liedjes, alleen we moeten ze met de band verder uitwerken en, uh, en spelen. En 26 mei, uh, op een woensdagavond in de Panama, heb ik mijn eindexamen. Oh, en wij je zitten je... erbij, hè? Wij staan erbij. Ja, uh, live, dus uh, er is trommel of als iedereen op uh, luisteraars uh, of luisteren of erbij zijn. Kaartje 5 euro, dus voor drie te gekke bands. Dus dat, nee, wat zeg ik? Vijf te gekke bands. Ja, wie zijn... En een te gekke radiostudio. Vergeet die niet? Ja, wij zijn erbij. Ja, ja, dat weet ik <laughs> Was je dat dan weer vergeten, Daan? Nee, nee, niet. Maar uh, ja. als jullie live livestream op kunnen proberen om met jullie mee te komen... ...of om gewoon te in te tunen op, uh, op jullie zender... Ja. ...Zandvoort FM is het. Zie je hem, Zandvoort. 106.9 FM. Ja. 106.9 FM hier, bedoel ik. Hup, hartstikke idee. En uh, nog iets, want uh, ik had, uh, vorige week had ik uh, begrepen... ...zouden jullie uh, optreden in het Witte Theater? En ja. helaas, daar ging een groot kruis doorheen. Ja, uh, we hadden donderdag een optreden in de Winston. Ja. En uh, zaterdag een optreden in het Theater. En uh, de zangeres gaf al aan zich niet zo lekker te voelen en vooral veel van keel te hebben. En uh, ja, uit voorzorgmaatregelen moesten we dus gewoon de keer cancelen. Want stel als zij uh, ja, geblesseerd raakt, wat we dan zeggen in de muziek, of, uh, of, of, of ernstigere stemproblemen opcreëert uh, door het over te belasten. Maar ja. uh, moesten wij het afzeggen, helaas. Heel erg jammer. Ja, oké. Okay. Maar was het toch een te gekke avond hoor in het Witte Theater. Ja, dat heb ik begrepen. Maar we gaan even luisteren naar uh, jullie optreden al tijdens de vierde voorronde van de Rob Award. Ja, nog grappig was, want ik heb uh, natuurlijk een cd te, te, te luisteren gekregen. Ja. Maar wij zijn twee minuten bestolen van onze tijd. Ook nog. Wij hadden nog twee minuten lang, want wij wilden nog een nummer inzetten. Ik weet niet of, of je de hele optreden oh. laat luisteren. Ja. Maar dan hoor je dat wij echt twee minuten gepikt zijn. Oké, okay. maar we gaan even luisteren, Daan. Is goed, ik ben, ja. ben benieuwd. Na afloop nog wel wat meer over. Um, we gaan toe. het nu hebben natuurlijk over de vierde act van deze nu al gezegende avond. Wat heb jij nou bij je? Is dat het einde van een vieze... Oh nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik dacht heel even aan iets anders. maar Het zal mijn uh, dirty mind al zijn. Uh, pardon, sorry daarvoor. De volgende act staat gerend voor een flinke dosis knallende songs met een vlinderdunne rode draad tussen commerciële top 100... en de bezweten bierbuik van de leren jas dragende motormuis. Oh wel. Met alles vernietigende power hier en daar subtiele harmonisaties en intelligente akkoordenprogressies... wordt de nieuwe muzikale toon gezet. Hoe moet ik zeggen, de muzikale nieuwe toon gezet. Ik denk het wel. Deze band wordt de nieuwe hardrock sensatie van 2010. Een eigen verhaal, een eigen groove, een eigen karakter. Ben jij al een gangster? En dit is het stuk waar het spannende muziekje komt. Het spannende muziekje van gangsters kwamen op met rook, licht. En ze stonden daar in de hoek, zenuwachtig stonden ze daar al op te treden. Van elkaar te knuffelen en dergelijke. kom Je kan het, je kan het. Dus ik breng deze, spanning, deze, deze muziek al spanning in de zaal. Maar denk ik ook bij die bandleden hoor. Luister, Gangster begint ontzettend lekker. Met een goede riff. De hardrock riff eigenlijk van het jaar in mijn geval. Ik kan, terug, ja, ik kan er niet genoeg naar luisteren. Geniet ervan. De winnaar van de vierde Rob, uh, de vier, de Rob Agdo Awards. En misschien de winnaar van de finale. Gangster met... Uitroep tegen, kom maar, kom maar. Uitroep tegen, gangster. Uitroep tegen, kom maar, kom maar. tegen. Succes. Tot volgende week. veranderlijk als het weer uh, zelf. Uh, we hadden gezegd tot volgende week. Maar er is nog even een kleine aanleiding om wat te, te zeggen met, uh, over Daan. Uh, Daan, je hangt nog steeds. Ja, uh, stikt het. Hadden... <laughs> uh, even over de aanloop naar 2 april. Want uh, 2 april, dat, uh, dat is natuurlijk bijna zover. Uh, wat gaan jullie... Ja, jullie uh, proberen nog zoveel mogelijk gigs te doen om een beetje uh, ja, het, het gevoel te houden, denk ik. Toch? Um... Ja, wat nu nog staat is 14 maart uh, de extase in Tilburg. Ja. Dat is overigens ook een wedstrijd. Mm -hmm. uh, en dan inderdaad gaan we naar, uh, naar uh, de Robacta werken, Veel nieuwe dingen schrijven ook. Ja. En voor alle mensen die ons gemist hebben in het Witte Theater, 3 april staan we weer in het Witte Theater. 3 april. Voor de Eimel Pop Heel goed, dan, uh, dan noteer ik die vast al in mijn agenda. Um, even nog één ding, want je wilde nog wat kwijt. Uh, als mensen je kunnen vinden, waar kunnen ze jullie dan?